Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. De regeringspartijen zijn het oneens over een plan van de PvdA... om tijdelijke huizen te bouwen. Vanwege de lange wachtlijsten wil de PvdA in twee jaar... 100.000 tijdelijke sociale huurwoningen extra bouwen. Die huizen zijn vooral bedoeld voor mensen die snel een huis nodig hebben... zoals vluchtelingen en mensen die gescheiden zijn. De VVD noemt het een onzalig plan... Die noodwoningen werken als een magneet. En het druist volgens de VVD in tegen het beleid om juist minder sociale huurhuizen te bouwen. Rusland wil met buitenlandse militairen afspraken maken over de coördinatie van bombardementen op doelen van IS in Syrië. Dat heeft de Russische onderminister van Defensie gezegd tegen persbureau TASS. Ook wil hij dat de coalitie onder leiding van Amerika doorgeeft waar IS-strijders zich schuilhouden. Nu ook Rusland zich in de strijd heeft gemengd zijn veel spanningen ontstaan. Onder meer door schendingen van het Turkse luchtruim. Ook zouden de Russen doelen bombarderen van het vrije Syrische leger dat steun krijgt van het Westen. In de lichamen van de slachtoffers van vlucht MH17 zijn deeltjes van een boekraket gevonden. Dat is de voorlopige conclusie van het internationale onderzoeksteam, zegt de voormalige leider van de Oekraïnse onderzoeksdelegatie. Het team zelf noemt zijn uitspraak onzorgvuldig. Toem liet vorig jaar al weten dat er sterke aanwijzingen zijn dat vlucht MH17 is neergehaald door een boekraket. De Russen hebben gezegd dat dit mogelijk is, maar volgens Moskou is die raket afgeschoten door het Oekraïense leger. De verkenner die is aangesteld om de CAO-onderhandelingen tussen minister van de Steur en de politievakbonden vlot te trekken, is klaar. Wat er in zijn verslag staat, wordt niet bekendgemaakt. De minister en de bonden gaan nu bekijken of er genoeg aanknopingspunten zijn om weer met elkaar te gaan praten. Ze onderhandelen al weken niet meer. De bonden willen dat van der Steur eerst met een beter loonvoorstel komt. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Alleen in de kustprovincies nog wat buien. Vannacht ongeveer 13 graden. Morgen bewolkt. Nog een enkele bui. Maximaal 17 graden. Na morgen minder buien en geleidelijk wat koeler. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Knoopend Veen en, en Zoeterwoude 9 kilometer na een ongeluk. De vertraging is een uur. Er is één rijstrook dicht. Het verkeer kan ook omrijden vanaf Knoopend Veen richting Den Haag over de A44. Op de A13 Haag richting Rotterdam... voor Knoopend Kleinpolderplein 5. A15 Rotterdam richting Europoort. Voor Spijken Nissen nog 6 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A20 Gouda hoek van Holland voor Spaanse polder 7 kilometer. Ook dat is de nasleep van een ongeluk. A27 Utrecht richting Almere tussen Rijnsweert en Hilversum 7. De A27 van Utrecht naar Almere voor knooppunt Almere 3 kilometer. De A28 Amersfoort richting Utrecht voor de Uithof 2. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Z -Z met, met nu ZFM in de avond. My head is in the clouds. She begs me to come down. Says boy, quit fooling around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 Je adesso het, tutto ciò alles wat ik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 thing happening here baby or what Like that. away ZFM, maakt je naam waar, van de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio, ben naar het strand en zet hem op 106.9, 106.9, ZFM, yeah. 24 uur per dag, hete zonderheids. Darling, darling, I'll turn the lights back on now, watching, watching, as the credits all roll down, and crying, crying, you know we're playing to a full house.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 Kijk je net een beetje leuk uit over zee en wat je? Zie je de haven al weer terug? En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze en ik schreeuw en zwijg naar. Haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit op elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maak de van moeder.